Het weer. Het is in het hele land bewolkt met af en toe wat motregen. In het zuidoosten kan even de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag zo'n 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In Noord-Holland loopt het nog vast op de A4, de haag amsterdam Tussen Schiphol en Knoppen de Nieuwe Meer heb je kwartier extra nodig. Vanwege een ongeluk zijn twee rijstroken dicht.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook komend op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM Met nu Zandvoort uit Zandvoort.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 Geboren in Eindhoven op 4 april 1947 is een Nederlandse zangeres en tekstschrijfster. En ze is vooral bekend van haar hit Ploemploem ploem, Jenka uit 1965. En u hoort er nu trea-dops met de ploemploem Jenka. Ploem, ploem. Jenka". Plum, plum, zo gaan de gitaren. Zoem, zoem, zo gaan alle staren. Roem, roem, roem, zo gaat het roem. En mijn hart dat gaat van je rom, bom bom. Het is haast een.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 Van je rom, bom, bom, het is haast een liedje zonder woorden. Bloem, bloem, en mijn aardige woorden, want ik ben nu al een boos. Van verliefdheid sprakeloos los.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 de We willen vrolijk zijn, het leven is zo fijn. We vieren feest zolang het gaat, zolang de wereld nog bestaat. Lieve wij heb jij vanavond tijd? Hey ja, hey ja, ho! Jij past bij mij zoals de kit bij je tek, komt toch een beetje dichterbij. Lieve meid, heb jij vanavond geeft? Hey ja, hei ja, ho! Oh. Zeg niet toch ja en denk maar niet langer na, want anders heb je morgens pijn.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 Hey ja, hey ja ho, jij past bij mij zoals de kip bij je tij, komt toch een beetje dichterbij. Lieve meid, heb jij allemaal na op tijd? Hey ja, hey ja ho, zeg niet toch ja en denk maar niet langer na, wat anders heb je.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 Ik heb het geluk dat ook mijn vader had. Wij haar gevonden, want ze is een schat. Zo trekt de wel of ik dat kind al jaren ken. Toch ben ik blij dat ik haar broer lief ben. Hé, hey mama, mama, kom eens gauw. Kijk eens naar het meisje, wat ze lijkt op jou. Hey mama, mama, kijk eens gauw. Naar dat lieve meisje waar ik vind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 Vraag. Er zijn van die dagen dat ik niks kan velen. Ga maar lief verschaken met de Die weken wil ik morgen, maar dat is nog de vraag. Dus, nee, Karel, echt Karel, heus Karel, echt, Karel, Karel absoluut niet vandaag. Ik zou niet kennen zeggen waar het hem al legt. Niet aan wat hij doet en niet aan wat hij zegt. Het leg Vandaag, Nee, Karel, nee, al wil je nog zo'n vraag? Ik moet nog veertien knopen aan mijn dus naaien Ga je maar zo lang een joveljodelplaatje draaien Wie weet wil ik morgen, maar dat is toch de vraag Is dus nee, Karel, echt Karel, huis Karel, echt Karel Absoluut niet vandaag Ik ken het niet, de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 Wie weet wil ik morgen Maar dat is nog de vraag nee Karel echt Karel heus Karel echt Karel absoluut niet vandaag. Nee Karel nee Karel, niet vandaag nee Karel, nee Karel Niet vandaag Nee Karel, nee Al wil je nog zo graag dus Er zijn van die dagen Dat ik niks kan delen Haal maar lieve schaak En ben kinderen. Wie weet wil ik Nee, Karel en Karel, heus Karel, weg, Karel absoluut zo niet vandaag Waarom, waarom moest ik van je houden? Waarom, waarom moest ik jou vertrouwen?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 Ik nu weet hoe op je bent geweest, en ik hoop maar dat de tijd nu snel mijn hart zeer weer geneest. Waarom, waarom moest ik van je houden? Waarom, waarom moest ik jou vertrouwen?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 Zo'n zee onhoorbaar Snel verliefd op haar. Maar toen hij dus zijn aanstaande voor de scheid zag staan. keek hij haar opeens met hele andere ogen aan. Werd nerveus, hij trilde, raakt en zij zankten in elkaar. En met een laatste blik op hem. zong zij met reeds gebroken. I'm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 kan ik niet goed meer slapen. Al steeds gekomen voor mijn geest van alle handen apen. Het klinkt misschien wel gek, er is even. Vingers zit ring met der punt briljanten, al draagt een apenring.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 Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Zij was van Tennessee. Wij maken kennis bij een Zij had meteen mijn volle sympathie.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 Mijn dochter, door die andere duitsers. En ze van mijn zus,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 Laat het maar maar doen. la la la la la het la la la la la la la la la la la la la la la la als we dood zijn, is het te laat. zie de boer ze zijn handjes zwaaien. Dus op de broer die, van boven aan de knie. zie de boer ze zijn handjes zwaaien. Maar altijd zo gaat het steeds maar Ja, dat waren de Limburgse zusjes met de boerinnenkendans. En daarvoor hoorde u Terry Scholte met een beetje...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 C'est comme te fleurs, vivre pour toi, Enfla mon coeur, ça c'est le meilleur pour moi, vivre pour toi. Soms zie ik mij ook staan als een echte Italian bij de opera Milla. Tra la la tra la la tra la la la. Tra la, la, la, tra la, la, la.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 Nooit zal ik die rit vergeten dat ik naast jou heb gezeten. Jij keek mij aan, ik jou aan en schok en toe in de bus van wuizen naar aarde kreeg ik die eerste. Het is al haast een jaar geleden in de bus dat we toen te samen reden. Wassen bus van naar aarde. Ik weet nog goed hoe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 Je voor je op de bus van naar aarde. Maar ik durfde niet te houden in de bus aarde. dat het zo gezwind zou gaan. Ik mis je zo. In de bus van Bussum naar de voordat ik het wist. Maar ik wist het, nooit, nooit zal ik die rit vergeten, dat ik naast jou heb gezeten. Jij kijk mij aan, ik kijk jou aan, een schok en toe. In de bus van Bussum naar dan kreeg ik de eerste dus In de bus van Bussemanaden naar dan ga je mee. En de boter mag gaan, en de boter Ze de maken wat ze, ze komen maken wat ze vol. Ze komen maken wat ze vol, ze komen maken wat ze vol. En ze maken van boter een domini, een domini, pardoes. In de karak in de zit zeden domini, in de karak in de zit zeden domini. Een domini, nee, een domini, een domini, en we zijn stabiel, en we zijn stabiel, en van boter een wafelvrouw, een wafelvrouw per doos. Kom er binnen, kom er binnen, zee de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zee de wafelvrouw. In de kark in de kark zee de dominie. In de kark in de kark zee de dominie. Een dominie, dominie, een dominie, dominie, een meester, een inkie, een meester, een inkie, een meester, En ze maakte van boter een Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavouvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de vrouw. In de karak in de karak zij de domini. In de karak in de karak zij de domini. Domi, domi, en domini, domini. En mijn zuster die ki, en mijn zuster die het ki, en mijn zuster, die, die. En een zuster die, die En ze je van bodder een kastelein, Een kastelein, waar Huis betalen zei de kastelein Huis betalen, huur betalen zei de kastelein Zij pakken, zij pakken, zij de toverheks Zij pakken, zij de toverheks Kom maar binnen, kom maar binnen, zij de wavelvrouw Kom <motivation> maar binnen, kom maar binnen, zij de wavelvrouw In de karak, in de karrek, de Dominee In de karak in de karrek, ziede Dominee Een dominee, do do eet dominee, wie? Ze maakten van boter een baroness, een baroness baronas. In de suite, in de suite, zijn de baroness. En de sweeter en de sweeter zijn de barones. Eerst betalen, eerst betalen zij de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen zij de kastelein. Zijn je pakken, zijn je pakken, zijn de pakken, zijn je pakken, zijn je pakken, zijn de pakken, toverhex. je binnen, zijn je zijn in the car kine the car kine kine kine kine in the kine kine kine kine kine kine kine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 Als je mij nou op de koffie komt, koffie, koffie, lekker bakkie koffie. wat op de mens daar van oog.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 een tweede bakkie goed smaken. Ze riepen, he ja. En toen moest ik wel opnieuw weer koffie maken. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, willen lust er een kop? Iedereen natuurlijk. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op.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 je kan heel lang leven, je blijft ook gezond, als je mij naar op de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakje koffie, wat op de mens daarvan op. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.